9 uur Gert Klug met het NOS journaal. Intertoys maakt een doorstart. De Portugese speelgoedspecialist Green Swan neemt een groot deel van de speelgoedketen over. Er blijven waarschijnlijk 220 winkels open, waaronder 100 franchise winkels. De helft van de Intertoys werknemers komt op straat te staan. 1000 tot 1500 mensen houden hun baan. De keten ging op 21 februari failliet, een zware concurrentie van discounters als Action en Kruidvat en online winkels brachten de Intertoys winkels in problemen. Green Swan deed al eerder overnames en geldt als de grootste Europese speelgoedspecialist. Bij de grote politieactie van dinsdag tegen zogeheten spookwoningen in Den Haag is een medewerker van de politie opgepakt. Dat bevestigen bronnen naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf. De gearresteerde politieman had een functie in Facility Management... de afdeling die onder meer gaat over het beheer van gebouwen... en uniformen van de politie. Bij de actie dinsdag werden in totaal 18 mensen opgepakt... 15 huurders en 3 mensen die zich bezighielden met de verhuur. Ook zijn dure auto's en een grote hoeveelheid geld in beslag genomen. Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Trump... moet bijna 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden aan bank- en belastingfraude. Ook moet hij 24 miljoen dollar terugbetalen... De zaak heeft niet direct te maken met het werk dat hij heeft gedaan voor Trump. Volgende week volgt er in Washington nog een uitspraak in een andere zaak... waarin Manfred terecht terechtstaat wegens corruptie en beïnvloeding van getuigen. Venezuela is getroffen door een grote stroomstoring. Bijna nergens in het land is nog elektriciteit. De stroomstoring begon gisteravond tijdens de avondspits. Duizenden reizigers in de hoofdstad Caracas konden niet verder... onder meer doordat de metro niet meer reed. Ook het telefoonverkeer viel uit... De minister van Communicatie spreekt van sabotage. De oppositie geeft de regering van president Maduro de schuld. Het een bewolkt, met eerst nog kans op een bui. Later meer zon. Vanavond gaat het weer regenen. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Ondanks dat er op dit moment weinig files staan... heeft het verkeer op de A6 van Lelystad naar Muiden wel degelijk veel vertraging. Want tussen Almere-Buiten en Almere-Stad staat een vrachtwagen met pech. Die veroorzaakt daar een half uur oponthoud en drie kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 They got little cars going beep beep beep. They got little voices going beep beep beep. They got rubber little fingers and dirty little minds. They're gonna get you every time. Don't want no show. was Thomas Kwasthof. Je, je luistert naar CFM Jazz Tweede Uur en we hebben een uh, gevarieerd aanbod. Er zijn met drie presentatoren en iedereen heeft zo zijn eigen smaak. Edward en Jaap en mijn naam is Auko en we maken er nog een mooi uur van. Ik uh, had nog iets uit mijn collectie uh, uh, gezocht wat, waarvan ik dacht het is zo'n bekend nummer dat kent iedereen. Het nummer is getiteld Blue Set en ik heb het gehaald van een cd Truth, Liberty and Soul van Jacob Pastorius. Blue Set. een applaus waardig natuurlijk. Jaco Pastorius van de mooie cd. Truth, Liberty and Soul. Live in New York. En uh, je, als je dacht dat geluid op die mondharmonica... dat klonk wel heel bekend... dan was dat natuurlijk uh, Toets Tielemans hemzelf. En er zat zelfs nog een steel drum in verwerkt. Edward, jij had ook iets meegewacht. Ja, na deze mooie groove... kunnen we niet meer door naar een andere groove... van Roy Hartgrove. Met zijn uh, nummer Hard uh, Groove. Ik heb uh, Roy Hargrove uh, gezien een aantal keren op Noordje Jazz, maar ook een legendarisch concert in Paradiso, ik denk een jaar of tien geleden. Het was uh, twaalf uur tijd om uh, naar huis te gaan volgens de organisator van het concert, maar Roy die had er nog volop zin in en ging gewoon door. Hij bleef doorgaan tot bijna kwart voor één, uh, een uur langer dan gepland door de organisator. Hier is uh, Roy Hargrove met Hartgrove hartgroep En dat was natuurlijk Roy Hargrove. En dan gaan we door naar iets vocaals. dacht ik. Andrea Celeste. En zo komen we weer bij mij uit, Jaap Funnegotter. Uh, tot nu toe heb ik iedere keer dat ik hier te gast mocht zijn... Uh, één pianist uh, gepromoot, en dat doe ik ook vandaag weer. Gene Harris. Uh, we gaan luisteren uh, naar een live-opname... Uh, die gemaakt is uh, in 1993 bij St. Chappelle Winery in California. De cd heet A Little Piece of Heaven... En de bezetting op deze cd is Gene Harris natuurlijk op piano, Ron Aschety op gitaar, Luther Hughes op bas, Paul Humphrey op drums, en we gaan luisteren naar Blues for Saint-Chapelle. dat was Gene uh, Harris. Blues en, uh, Als we het dan toch over blues hebben, dacht ik. Dan gooien we meteen een blues nummertje achteraan. En dit is een Duitse saxofoniste, Misschien dat je haar kent. Misschien ook niet. Haar naam is Katja Riekerman. En het album heet uh, Never Stand Still. album uit 2015. En ze wordt hier begeleid door Joe Bonamassa. Blues for Joe. een uitstapje naar de blues moet ik eigenlijk eerlijk wel zeggen. Maar ik vind mooie muziek gewoon. En dat is het voordeel van zo'n programma: je kan de muziek uitkiezen die je zelf natuurlijk leuk vindt. En dan gaan we, toch, gaan we toch weer terug naar de echte jazz. En dan kom ik bij Sam Rivers. En dat is een LP-CD, moet ik zeggen, 2011 opnieuw uitgebracht: de Fuxia Swing Song. En dat is eigenlijk een, uh, dat is een must voor iedere jazzliefhebber. Die ooit je toch wel in je collectie te hebben. Het hoort bij de grote jazzplaten. En daar zeker het nummer Beatrice. Dat is een van de het bekendste nummers van deze LP-CD. En dan zal ik even oplezen wie de meespelen. Sam Rivers natuurlijk op de Noorsaxofoon. Uh, Jackie Byard uh, piano. Ron Carter op de bas. En Tony Williams op de drums. En dan luisteren we naar Beatrice. Bye. je klanken van uh, Sam Rivers. Uh, Fuxia swing Swing Een zeer bijzondere LP-CD. Is in 2011 opnieuw uitgebracht. Dus je kan hem zo wel weer vinden ergens, denk ik. Uh, Edward, wat, uh, wat, uh, wat is nou de muziek die jou vooral aanspreekt? De jazz meer vanuit de pop, wat ik al straks vertelde. Maar ook uh, vanuit de soul. En ik heb hier nu een man, uh, Jill Scott Heron. Uh, die ook op dat vlak zit van soul, jazz. Uh, en zelfs een beetje... Uh, Hip-hop-achtige dingen heeft gedaan in de jaren 70. En deze, deze uh, plaat komt uit 71, ten tijde van uh, Marvin Gaye's uh, What's Going On, ongeveer hetzelfde tijdstip. Sociaal bewogen uh, uh, uh, zanger, singer-songwriter. En hier heeft hij het nummer uh, Pieces of a Man, met trouwens ook op uh, Bas, uh, de welbekende Ron Carter, Gil Scott Herring. Jacket jigsaw pieces Tossed about the room I saw my grandma sweeping With her old straw broom she didn't know what she was doing she could hardly understand too hard now Jimmy they've laid off nine others today but he didn't know what he was saying he could hardly understand are only talking to pieces of a man. I saw the thunder and heard the lightning and felt the turn my way pieces of that letter were tossed about the room and now i hear the sound of sirens They don't know what they are doing They could hardly understand That they're only arresting Pieces of a man I saw him go to prison Wat ik er klaar is uh, een, uh, weer een soundtrack. Uh, in het begin liet ik al uh, een soundtrack met Jerry Mulligan horen. Uh, nu een soundtrack van de film Les Tricheurs uit 1958... van Marcel Carnet, de Franse regisseur. Uh, in de tijd een, uh, een tophit van een film. Uh, die ging over het existentialistische milieu in Parijs... Uh, en wie anders dan Chad Baker uh, is uh, de muzikant... die een gedeelte van die soundtrack met zijn sextet verzorgd heeft. We gaan voor u van deze filmletricheur het nummer laten horen. Tommy Hawk door het Chad Baker sextet. We gaan links en we gaan rechts. En dan komen we opeens terecht bij Jeff Goldblum. Misschien ken je die nog wel. Een uh, acteur, een boomlange kerel. Uh, ja, een beetje een excentrieke figuur ook. Maar die maakt ook jazzmuziek tegenwoordig. En uh, een tijdje geleden was hij te gast in de Graham Norton Show. En zat dus Gregory Porter zat daar ook. En die twee vonden elkaar. En die gingen toen meteen een mooi stukje spelen. En uh, uh, Jeff op de piano... En dat klonk zo goed dat, er, dat hij toch het aanbod heeft gekregen... om een hele cd te maken. En vandaar dat ik iets ga draaien van een cd van Jeff Goldblum... en de Mildred Schnitzer Orchestra. Don't Mess With Mr. T. En hierop speelt ook nog een van mijn favoriete trompetisten Til Brunner mee. Ja, dat was Jeff Goldblum, een nieuwe cd, zeer de moeite waard zou ik zeggen. Nou, het, het zit er bijna op, dus we kunnen denk ik nog één nummertje draaien. We hebben helemaal nog geen sket in het uh, programma gedaan, dus ik moet eens even kijken of ik nog een sketnummer ergens heb. Die heb ik nog ergens staan. Ik ga even kijken wat de heren ervan vonden, of ze een beetje tevreden zijn over de, de gang van zaken. Ja, nee, geweldig. Het was weer gezellig. Het was zeer gezellig, en zeker voor herhaling vatbaar. Oké. Okay. <laughs> Uh, dan heb ik nog klaarstaan, uh, Cheryl M.A., Lavern Walk. One, two, three, one. <muchas> Ja, je hebt geluisterd naar CFMGS den gepresenteerd vandaag door uh, Edward en Jaap en Auko. En uh, ik zou zeggen, maak er nog een mooie dag van. En zorg dat je volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender weer afstemt. Of CFN, Jess. Jaap, die laat ons nog kort genieten van. Helen nou, Merrill, Amerikaanse zangeres. Met haar kwartet. What is this thing called love? Tot volgende week. This crazy thing called love and who can solve its mystery why does it go and make